I'm from men, you're from white, perfect strength. By water, neath the Mexican sky, drink some margaritas by stream blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me? Christa s'est en fait des manteaux pourtant Charlie Bruni met het nummer Kilku uh, Madie". Iemand heeft mij verteld. Um, ja, het Frans nummer mooi om mee te beginnen. Het is een beetje een, uh, een zielig nummer. Um, maar we gaan verder met de wat vrolijke tonen: Sunday morning, Maroon 5. Forget your bow, you twist a fit the rhythm. Another Day van Jamie Lydell. En we blijven een beetje in deze soort uh, sfeer. We gaan door met John Mayer. Timber. Traffic in the sky and it doesn't seem to be getting much better There's kids playing games on the pavement, drawing waves on the pavement mm -hmm. Shadows of the planes on the pavement mm -hmm. It's enough to make me cry, but that don't seem like it will make you feel better Maybe it's a dream and if I scream it will burst at the seams whole place would fall into pieces and then they'd say Could we have known? I'll tell them it's not so hard to tell. Nah, nah, nah. you keep out of stone, soon the water will be lost in the well. Mm. puzzle pieces in the ground. No one ever seems to be digging. Instead, they're looking up towards the heavens with their eyes on the heavens. Mm. The shadows on the way to the heavens It's enough to make me cry That don't seem like it, it will make you feel better The answers could be found We could learn from digging down But no one ever seems to be digging Instead they'll say Well how could we have known I'll tell them it's not So hard to tell No, no That stones, stone Soon the water will be lost in the well mm -hmm. Words of wisdom all around But no one ever seems to listen They're talk about the plans on the paper Building up from the pavement mm -hmm. The shadows from the scrapers on the pavement mm -hmm. It's enough to make me sigh That don't seem like it will make you feel better The words are all around But the words are only sounds And no one ever seems to listen Instead they'll sing Well how could we have known I'll tell them it's really not so hard to tell Nah, nah, nah If you keep at in stone Soon the water will be lost in the well Lost the mm -hmm. mm -hmm. Traffic in the Sky, Jack Johnson Amphetamate Passenger Beneath your beautiful Will you tell all the boys now? It makes you feel good, yeah. I know you're out of my league, but that won't scare me away. No, you've carried on so long, you couldn't stop me if you tried it.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 Dames en heren, ik heropen deze gemeenteraadsvergadering. En soms zou je willen dat je de tijd kon terugdraaien, maar aan de andere kant... Het is ook mooi om te zien dat het algemeen belang eh, dienstbaar is aan ieder, en zeker aan deze gemeenteraad. Dat betekent dat ik eh, in de wandelgangen eh, met de raadsleden heb gesproken en het voorstel opnieuw in stemming gaat. En wij de traditie gaan volgen en dat bij acclamatie gaan doen. Dus bij deze. Applaus. Meneer Kramer, mag ik u feliciteren met deze benoeming... en u vooral inspireren... om met een glimlach... het voorzitterschap... ter hand te nemen. En dat gaat zeker lukken. Dus ik wens u daarbij... veel succes. En uw collega-raadsleden... gaan u daar ongetwijfeld bij helpen. Net zoals ze mij ook vaak helpen. Ik ga... naar het... andere ingevoegde agendapunt. En dat is... Reactie op verzoek, rechtbank aangelegenheid: Kwas van Uffordraam 25. Eens even kijken. Um, ik zou normaal eerst de termijn aan u geven, tenzij u zegt: Ik heb behoefte aan verduidelijkende vragen. Dan kan dat nog vooraf of zegt u nee, laten we gelijk in debat gaan en dan kijken hoe en wat. In debat maar gelijk. Ja, u kent de zaak al een beetje. Hè? Um, ik ga eens even rond, uh, invent even inventariseren. Wie wil het woord? Even uh, meneer Demmers. Meneer Sandbergen meneer Tonen, mevrouw de Jong. Is dat even in eerste termijn? Ja? En meneer Kramer. Nou, ik ga eens even uh, in een willekeurige ronde beginnen. Mevrouw van der Veld. We hebben het vanavond over tradities... en volgens mij is er ook een traditie dat als er een amendement ligt... dat de indieners van het amendement als eerste. Of zit ik nu weer helemaal verkeerd met mijn traditie? Uh, nou, ik twijfel of het gebruik is of traditie. Maar die discussie ga ik niet met u voeren. Nou, dan is het misschien een gebruikelijke traditie... En mevrouw Van der Velde voor de luisteraars thuis... vraagt of meneer Demmers het woord mag krijgen... Want er is voor aan ons aangereikt een volgenomen abonnement... wat door GBZ ingediend gaat worden, vermoed ik. Klopt dat? Meneer Demmers. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, de procedure rond de quarrels van Uffortlaan uh, slijpt al heel lang... en verdient absoluut geen schoonheidsprijs. Uh, het is een aantal malen gebeurd dat de Raad heeft gezegd... Uh, wij wijzigen dat uh, bestemmingsplan niet... ...ten faveur van de bouw van een woning... ...op de kordels van Osvoortlaan nummer 25. Uh, daar is uh, veranderende wetgeving in het verleden geweest. Er zijn toezeggingen van het college geweest. Er zijn uitspraken van de raad geweest. Uh, en die uitspraken van de raad... ...dat het bestemmingsplan niet herzien moet worden... ...ten faveur van het oprichten van een woning... ...om allerlei redenen. Uh, die zijn... Uh, niet geaccepteerd door de Raad van State. Maar dat wil dan niet zeggen dat een eenmaal ingenomen standpunt, zelfs tot tweemaal toe van de Raad omtrent het vaststellen van het bestemmingsplan-wijziging, dat dan de mening moet veranderen. Door nu het, voor te, het ontwerp bestemmingsplan ter inzage te leggen, zienswijze te vragen, de hele procedure weer opnieuw te doen. Dan loop je natuurlijk uh, een kans dat de motivering en uh, de overwegingen voor de raad anders zouden kunnen zijn. Die zeggen, nou ja, ach, waarom niet? Je kan best daar een woningje tussen proppen. En om dat uh, risico uh, nou uh, te verminderen en ook een kritiek te hebben op de beweegreden. En die beweegreden is dat het ontwerp stemmingsplan ons tot een betere motivering zou kunnen brengen. Maar welke motivering? Om het toe te staan. Want de motivering in ons hoofd... zeker op papier... om het bestemmingsplan... in die zin vast te stellen... dat er dus, uh, het bestemmingsplan blijft zoals het is... die hebben we al. Dus in wezen is het een overbodige actie. De motivering is niet zozeer... Uh, van het ontwerp bestemmingsplan... dat ons dat zou helpen... maar omdat... Uh, dat in een overeenkomst staat met de eigenaren. Waarbij in staat dat als dit gebeurt, dat zij dan uh, verantwoordelijk zijn voor de plantschade. In een andere gevallen is de gemeente dat. Dus dat vind ik, uh, vinden wij eigenlijk een beetje een omweggetje om tot uh, afwenteling van plantschade te komen. Verder staat in het uh, initiatiefraadsvoorstel dat er ook uh, uh, rust in de tent moet komen... en dat je uitstel zou kunnen vragen. Ook heeft de rechtbank in Haarlem gezegd... u haalt van alles erbij... van half en hele uh, genomen dele delegatiebesluiten... Uh, allerlei uh, franje eromheen... die wel en niet zou kloppen... bevoegdheden van college... bevoegdheden van de raad... toezeggingen van het college... maar de rechter zegt... meneer, waar gaat het eigenlijk om... De raad moet het gewoon vaststellen. En de raad, die is aan zet en die moet iets vinden. En het gaat om de verzwaarde motiveringseis in zaken de weigering. Wij hebben dat uh, via het college niet kunnen doen. Nou is de raad aan zet, zegt de rechter. Dan adviseren wij gewoon om een externe deskundige aan in te huren. Die weet, die, weet, die weet en die kan dat heel goed. En aan de rechtbank te vragen om uitstel voor de beslissing. Dat is ook onze overweging. Afgezien van het feit, hè, komen we komen weer op de bestuurskracht. en de geloofwaardigheid naar de burger. Een eenmaal genomen besluit, daar kan je niet zomaar. binnen een jaar, een half jaar, twee jaar omdraaien. van toen niet en nu wel. We hebben nu dus in een uur tijd. of het nou gaat over de milieu, het milieuplan of over het. Uh, ...neerzetten van een nieuwe voorzitter... ...of uh, nu weer met dat ontwerp... ...bestellingsplan... ...hebben we het weer over... Uh, ...een onvoorspelbaarheid... ...van de gemeente... ...van de lo lokale overheid... ...en daar trekt u geen stemmen mee. Voorzitter... ...als u uh, het goed vindt... ...misschien nu op een ander moment... ...dat ik het amendement voorlees... ...ehm... Uh. U heeft volgens mij de constateringen al in eigen bewoordingen gedaan... dus u mag wat mij betreft ook gelijk naar de overwegingen. Dank u wel, voorzitter. Overwegende dat de nu voorgestelde procedure... veel tijd en geld kost en een herhaling van zetten betekent... twee, dat de raad gehouden is aan een voorspelbaar, uitlegbaar... consistent bestuur en beleid... en de ontwerpplanprocedure... ...daar niets aan toevoegt en eerder afbreuk kan opleveren voor de geloofwaardigheid van het lokaal bestuur. Besluit. Uitstel van de reactietermijn te vragen in overleg met de rechtbank Haarlem. En twee, de huisadvocaat opdracht te geven in het kader van goede ruimtelijke ordening... ...en een motiveringseis van de Raad van Staten een notitie te laten opstellen. ...fractie van zat. Dank u wel, meneer Demmes. We gaan door, neem ik aan. Meneer Zandbergen. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, tot drie keer toe is het besluit van het college van BMW... ...om geen uh, bouwvergunning te verlenen, ongegrond verklaard... En de rechtbank stelt nu de gemeenteraad voor binnen vier weken aan de rechtbank kenbaar te maken of wij als raad aan de beroepsprocedure om als raad aan de beroepsprocedure deel te nemen en een reactie op het beroep daarbij te voegen. Inmiddels zijn meer dan twee weken verstreken. Dus het is de kortdag. Eind uh, 2013 hebben wij als fractie het standpunt uh, gehuldigd... dat het bebouwen van uh, een woning op het perceel 25 ongewenst is. Los van de aspecten met betrekking tot uh, natuurbehoud, et cetera... vinden wij het perceel ook te smal om, <tus> om woning te bouwen. En dat zijn we nog steeds van mening. Wij concluderen dat de rol van het college is uitgespeeld... en dat de raad nu daadwerkelijk betrokken is. Voor D66 is het in deze belangrijk... welke optie het minste risico biedt voor de gemeente... en wij staan erbij een zorgvuldige procedure voor. Thans uh, bereikt... <coughs> Sorry... Thans bereidt het college van BMW een ontwerpbestemmingsplan voor, heb ik begrepen. En wij als fractie zijn voornemens bij de behandeling van dit ontwerpbestemmingsplan alle belangen zorgvuldig af te wegen en tot een goed gemotiveerd besluit te komen. Dat was mijn bijdrage. Dank u wel. Dank u wel meneer Sandberg en meneer Tonen. Voorzitter, ik heb eerst een, een vraag aan de heer Sandberger, als u me toestaat, want ik had een handje ja. omhoog voor een interruptie. Uh, de heer Sandberger vertelt net dat uh, D66 uh, in de tijd gezegd heeft: nee, het moet natuur blijven en geen bouwing. En nu zegt de heer Sandberger: uh, als het college komt met een ontwerpbestemmingsplan, zullen we alle een ins en outs uh, goed afwegen en tot een besluit komen. De vraag is dus aan de heer Sandbergen, zou het dus ook zo kunnen zijn dat D66 als dan alsnog besluit om wel bebouwd te staan? Het standpunt van D66 is duidelijk, dat heb ik verwoord. En ik neem aan, uh, nee ik heb er eigenlijk niks aan toe te voegen. Dank u wel. Meneer Tonen. Ja, voorzitter, dat is dan helder. Is helder. Dank voor deze nee. verduidelijking. Hey, het is helder dat het niet helder is. Um, voorzitter, voordat ik inga op het, op het raadstuk... wil ik toch even uh, ietsje terug in de tijd... en wel naar een brief van het college van 2 april. Dat is een brief die het college gestuurd heeft aan... Uh, de belanghebbenden, de uh, heer Kaas in ieder geval en de heer Scheffers... Uh, waarin staat, in een vrij kort cryptisch briefje... Uh, aan belanghebbenden wordt gemeld dat per direct gewisseld wordt van behandelend ambtenaar... zonder zakelijke of persoonlijke belangen in de gemeente Zandvoort. Daarom wordt er extern gekeken bij collega's, gemeenten in de regio... In, in, de, in de brief die wij gisteren hebben ontvangen van, uh, van dezelfde belanghebbenden, uh, wordt daar ook op gereageerd. Zij vragen zich, net zoals bij de Partij van Arbeid en sociaal Antwoord af, wat de reden daarvan is. Met andere woorden, het is blijkbaar geen, uh, geen vraag geweest van deze belanghebbenden waarop een antwoord is gekomen van het college. Dat roept allerlei vragen op. Bijvoorbeeld is die vraag dan gesteld door de belanghebbende tegenpartij. En met de gebruikte formulering wordt de suggestie gewekt... dat de behandelend ambtenaar een zakelijk of persoonlijk belang bij deze zaak is, heeft. Is dat zo? En die ruime formulering, namelijk waar het gaat om zakelijke of persoonlijke belangen... in de gemeente Zandvoort, zou er ook op kunnen duiden... dat mogelijk andere belangen, die mogelijk met de belangen van deze zaak... in strijd zouden kunnen zijn, er spelen bij de behandelende ambtenaar. Is dat soms hetgeen hier speelt... En normaal gesproken gaat de Raad helemaal niet over de inzet van ambtenaren. Dat is uitvoering. Maar de wijze waarop het hier geponeerd is... en uh, de merkwaardige formulering in, in de brief... en de opmerkingen van, uh, van uh, de belanghebbende die uh, in de brief van, uh, die gisteren aan ons gestuurd heeft... roept... Uh, nee, laat ik het anders zeggen. Dat, dat, dat, dat geeft een, een, een schijn. De suggestie wordt gewekt... Uh, dat die behandelde ambtenaar... Dus die zakelijke plannen klaar blijkelijk heeft. En dergelijke cryptische brieven. Die leiden over het algemeen tot veel speculatie. Die de zaak zelf geen goed doen. Waarom heeft het college deze brief aan belanghebbenden gestuurd? En waarom betrekt het college niet. Zoals gebruikelijk en vaker toegepast. De huisadvocaat van de gemeente bij dit proces. Zoals de heer Demmers ook in zijn amendement aangeeft. Uh, want dat is te doen gebruikelijk. Als wij voor, een, voor het grote, immens grote probleem van een tuinhuisje de advocaat inschakelen van de gemeente. Dan denk ik dat bij deze materie, die een stukje ingewikkelder ligt. Van huis uit al die advocaat zouden hebben moeten inschakelen. Wat betreft het voorstel, voorzitter het volgende. Voor de Partij van de Arbeid en Sociaal Zandvoort is een reactie richting de rechtbank met vermelding dat de raad niet van plan is... de bestemming van het natuurgebied te wijzigen... in wonen. De natuur en het maatschappelijk belang... stelt de partij van de arbeid en de sociaal standvoort... boven het individuele belang... van de eigenaren van het kostverlorenpark. Nu is de motivering... door de raad van State als onvoldoende gekenmerkt. En dat betekent niks meer... en niks minder... dat, er, uh, dat die motivering... zou moeten worden aangepast. Waarom? En... We hebben pas op een laat tijdstip, maar dat maakt verder niet zo gek maar we pas op een laat tijdstip te kennis kunnen nemen van het amendement van, van GBZ. Maar dat, dat amendement komt heel ver in de buurt van datgene wat de Partij van de Arbeid en het Sociaal Zandvoort ook voorstaan. En uh, laten we even afhangen van de beantwoording van het college. Maar in principe uh, zijn wij van plan om het amendement te steunen, uitstel te vragen. En de huisadvocaat opdracht te geven om samen met het ambtelijk ambt apparaat te komen tot een reactie, zoals gevraagd in het amendement. De heer Demmers gebruikte de woorden dat hij als van dit verhaal heeft geen schoonheidsprijs verdient. Ik denk dat dat nog een eufemistische uitdrukking is in dit geval. Er zijn, hier, er zijn hier in de loop der jaren allerlei dingen voorbij gekomen. De raad heeft een en andermaal uitgesproken. keer zelfs bijna unaniem. Uh, alleen een, uh, een raadslid, uit wethouder die was uh, tegen uh, het standpunt van de raad. Maar de raad heeft nu bij herhaling uitgesproken: Wij zijn niet van plan, wij willen uh, dit bestemmingsplan te wijzigen. Wij willen dat niet wijzigen. En dat betekent niks meer en niks minder. ...dat de motivering... ...die er blijkbaar onvoldoende is geweest... ...en meerdere keren onvoldoende is geweest... ...dat die motivering... ...handen en voeten krijgt... ...en eh, ik denk dat... Eh, ...het... ...in ieder geval... ...voor het, eh, voor het aanzien... ...van de lokale eh, politiek... is antwoord ...het een heel raar effect zou zijn, geven... ...en de betrouwbaarheid... Heel, ...heel erg op de proef zou stellen... Van een, van een gemeentelijk bestuur als wij nu opeens zouden gaan draaien in de richting van uh, het toch aanpassen van een bestemmingsplan en, en dat brengt mij dan als laatste onderdeel op uh, datgene wat de heer Zoombirgen had zei van volgens mij uh, is uh, het standpunt van D66 duidelijk maar dat is het niet tenzij u zegt wij houden vast aan het standpunt wat we toen hebben uitgesproken het natuurgebied blijft natuurgebied we gaan de bestemmingsplan niet aanpassen. Maar u heeft dat niet gezegd. U heeft gezegd. Uh, wij gaan het ontwerpen bestemmingsplan. Op zijn merites beoordelen. En dan gaan we kijken wat we ermee doen. En dat houdt in. Dat u dus de, de, de deur openhoudt Om alsnog af te wijken van datgene. Wat er eerder tot drie, vier keer toe besloten is. Dank u wel. Dank u wel meneer Toner. Mevrouw de Jong. Ja, dank u voorzitter. Dit is... Uh... Ja, duidelijk een uh, dilemma. Hele moeilijke afweging. Uh, voorop staat voor uh, OPZ dat wij uh, vinden dat de insteek moet zijn... dat uh, het raadsbesluit van destijds uh, wat uh, er voor was... om geen bebouwing te realiseren op het perceelkors van Uffordlaan 25 dat dat het uitgangspunt zou moeten zijn. Alleen de vraag is nu, hoe kunnen we dat het beste bereiken? Er zijn twee mogelijkheden. Of we zeggen, zoals in de brief van de familie Scheffer en Kades is gesuggereerd... vraag uitstel aan en zorg voor een betere motivatie, onderbouwing... wat nu ook al eerder geopperd is door Gwz in het amendement... Um, de andere optie is... ja... Um, ga de weg bewandelen... de officiële weg... via een uh, ontwerpbestemmingsplan. Uh, uh, en dat moet je afwegen... waarbij uh, het risico het kleinste is... dat je uiteindelijk niet uh, uitkomt... op een punt waar je uh, niet wil zijn. Met andere woorden... Uh, ja, uh, eigenlijk aan de wethouder uh, de vraag... Uh, waar zit het meeste risico aan? Want je kan natuurlijk zeggen, als je hiermee uh, teruggaat... Uh, en je gaat uh, voor een betere motivering zorgen... is de vraag of dat geaccepteerd zou worden... Hè, of dat niet weer afgewezen gaat worden door de rechtbank... nou, dan heb je ook niks gewonnen. Aan de andere kant bij het uh, ontwerpbestemmingsplan... ...is de uitkomst ook niet zeker. He, dus uh, ja, ik, ik zou graag uh, het standpunt van de wethouding... Uh, ...voorzitter. Meneer Paap. Ja, u hebt het uh, over een bestemmingsplan voor ontwerp... ...die nieuw gemaakt moet worden. Maar in 2012 is er een uh, bestemmingsplan voor ontwerp uh, gemaakt. Dus hoe hoeft helemaal geen nieuw gemaakt te worden. Ik weet niet waar u dat vandaan had. Mevrouw Ja, dat zou dan dus een, een wijziging moeten zijn van het bestaande bestemmingsplan Strand en Duin. Dank u wel, mevrouw de Jong. En als ik dat niet goed begrepen heb, dan hoor ik dat graag van de wethouder die uh, dat kan toelichten. Meneer Kramer. Ja, voorzitter... Voor de VVD is uh, heel, heel duidelijk. We hebben al een aantal keer er over deze, dit stukje grond uh, gestemd. En al die keren was de gemeenteraad uh, ja, niet helemaal unaniem... maar altijd uh, om het uh, zo te laten als het is, natuur. Met recreatieve uh, bestemmingen daarop. Uh, um, wat ik nu merk is dat een aantal dingen door elkaar gaan, uh, gaan uh, lopen. Ten eerste hebben we dan het verzoek om uh, te komen... over het afwijzen van het projectbesluit. En ten tweede... Gaat het college uh, nu met een reactie ook al voorlopen op uh, de uitspraak van de Raad van State? En juist uh, die brief, die, zeg maar, die conceptreactie, die vraagt uh, ja, die, daar vraag ik graag uh, om uitleg over, omdat er nogal twee strijdig over wordt gedacht. Scheffer en, uh, en Kalis, die zeggen namelijk uh, dat is niet nodig, er is een betere motivatie uh, ...nodig van waarom we het af hebben gewezen... ...en u stelt juist voor om een bestemmingsplan uh, te doen... ...dus ik zou daar graag... Uh, ...van u wat meer uitleg uh, over willen hebben... ...en uh, wat mij opviel is dat de heer Tonend over de brief hebt... ...die naar de uh, heer Scheffer en de heer Kaals is geweest... ...alleen die brief die heb ik dus niet gezien... ...dus ik ben ook wel benieuwd uh, waar die brief uh, is geweest... Die heb, ik niet, uh, ...die heb ik niet gezien... ...ik heb alleen de, de, zeg maar de opzongen van chronologische weergave gezien... ...van hetgeen... Uh, uh, door de heer Scheffer en de heer Kalis, waar dus ook ja, wat merkwaardig was... de opmerking over de ambtenaar... die ja, van de, de zaak is afgehaald. Dank u wel, meneer Kramer. Ik kijk even rond, meneer Metters. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik moet zeggen dat de... voorgaande sprekers duidelijk geweest zijn... Uh, met name van de OPZ en de VVD. Die hebben in elk geval het dilemma geschetst... Uh, wat er dus ligt... Uh, de mogelijkheid... Ja, ...in het advies staat... ...en in een raadsvoorstel... ...om een ontwerpbestemmingsplan te maken... ...en dan nu het amendement... ...van de heer Demmers. Uh, uitgangspunt voor ons... ...dat is een herhaling van zetten... ...dat is ook uit het stemgedrag gebleken... ...is dus dat het uh, raadsbreed gedragen... ...ook voor het CDA geldt... ...dat het natuur uh, uh, zou moeten blijven. Maar mijn vraag is dezelfde... ...als de voorgaande sprekers... Uh, ...wat zijn nou de voor- en de nadelen tussen die twee uh, trajecten die aangegeven zijn die ik ook gelezen heb in de brief van belanghebbenden waar volgens mij alleen maar verliezers zijn uh, gezien het aantal jaren dat hier al geprocedeerd wordt de tijd die erin besteed, uh, besteed is maar dat zei in elk geval zo dat is geen voortschrijdend inzicht denk ik uh, meneer Demmers maar dat is dan een feit en dan uh, ben ik heel benieuwd naar het antwoord van de wethouder met een concrete vraag naar aanleiding van het amendement en dat is dat onder lid 2 staat dat het maken en ter inzage leggen van een voorontwerp, voorontwerp bestemmingsplan zijn grond niet vindt in een opdracht van de Raad van State mijn vraag is is dat zo ik heb dat niet gelezen gevonden dank u wel voorzitter dank u wel meneer Mertens kijk even rond, niemand wethouder Tjallik Dank u meneer de voorzitter. Uh, de vragen. Eerst denk ik een paar algemene opmerkingen. Uh, ik herken wat wordt aangegeven in termen van het speelt al zo lang. En het lijkt helemaal niet zo ingewikkeld... Maar als je je verdiept in de stukken... dan merk je dat het best complex is. Uh, ik ben geen juriste. Ik ben wel iemand met een logisch verstand. En wat ik uit alle uh, processen... ook richting rechtbank tot nu toe heb gemerkt... is dat steeds weer de gemeente wordt teruggefloten... in welke hoedanigheid dan ook... of het nou een raad is of een college... Wordt teruggefloten op basis van geen goede onderbouwing, oftewel motivering. Dat geldt richting wat hier eerder met jullie is opgenomen, richting wel of niet doorgaan met het bestemmingsplan behandelen. Daar wil ik, eerst, daar wil ik straks op terugkomen. En het geldt ook voor eh, zeg maar, eh, wel of niet akkoord gaan met of er op dat stuk grond gebouwd gaat worden. Daar lopen dus als het ware twee zaken die weliswaar onderling met elkaar verknoopt zijn. Dat maakt het lastig. Daarbinnen, met betrekking tot het bestemmingsplan, is het zo. Er heeft een voorontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegen. Een voorontwerpbestemmingsplan is het allereerste begin waarin een college als het ware aftast of er genoeg draagvlak is om door te gaan richting een ontwerpbestemmingsplan. Want een ontwerpbestemmingsplan is de eerste officiële fase in zo'n traject. Wat bedoel ik met officieel? Dat is het eerste traject waarin je echt met zienswijzen kunt komen... die een wettelijke kracht hebben. Waar we het dus hier over hebben, is niet een voorontwerp... Bestemmingsplan in procedure brengen, maar een ontwerpbestemmingsplan. Een van de eerste commissies kwam dit onderwerp naar voren. Daar is uitgelegd door de eh, ambtenaren, toen behandelend ambtenaren, dat bij de Raad van State, en dat is na jaren dat het dan bij de Raad van State komt, is duidelijk aangegeven dat de motivering niet voldoende was met betrekking tot het afwijzen van het wijzigen van die postzegel. En dat officieel mag ik dan ook geen postzegel zeggen, maar dat stukje uit het bestemmingsplan. En de oplossing daarvoor is, omdat het ging over een nota van inspraak, en een nota van inspraak heeft een andere rechtsgrond dan een zienswijze. Dus bij een voorontwerpbestemmingsplan praat je over een nota van inspraak. Bij een ontwerpbestemmingsplan praat je over zienswijze. Dat is een formeler onderdeel van het hele traject. En ik heb toen aangegeven dat willen we tot een betere motivering komen, en daar hebben we waar ik zo op terugkom het verschil tussen uh, zeg maar de rechtspraak in Nederland en de politiek. Willen we tot een voor de rechtbank beter te onderbouwen motivering komen, dan hebben we die formele fase van een ontwerpbestemmingsplan nodig. Het, mag ik even? Dat is het ene traject. Bij interruptie, ja. voorzitter. Oh, een korte interruptie graag. Uh, ja, nou ja, korte interruptie. Kunt ja. u onderbouwen waarom dat zo is? Dat er een ontwerpbestemmingsplan nodig is om de rechtbank een betere motivering te geven. Nou, ja, dat is onder andere te lezen in de stukken. Ja, nee, Alle stukken nee, die zijn, nee, dat zijn er nogal wat vanaf het begin. Nee, voorzitter, ik wil graag van u horen wat de onderbouwing is. Uh, dat de, de, de gemeente Zandvoort... een ontwerpbestemmingsplan moet uh, maken... en indienen en in procedure brengen... Uh, om overtuigend uh, bij de rechtbank... zodanig overtuigend over te komen dat de rechtbank akkoord gaat. Waar vinden we dat terug? Kunt u mij dat aangeven? Ik heb het stuk niet bij me. Dat is uh, in, de Raad van, uh, in de uitspraak van de Raad van State... het staat heel helder... dat wederom, het is de, de derde keer de uh, onderbouwing... van de motivering niet voldoende is. En die moet je ergens vandaan halen. Nou, voorzitter, bij, bij interruptie... kijk, de uitspraak van de Raad nee. van State... Uh, daar sta leest van de Raad... mijn voorstel zou zijn... want mevrouw Tjallik was nog het betoog aan het voeren... is dat we eerst haar het betoog laten afmaken... en dat u dan aanvullende vragen... ter verduidelijking stelt. Uh, voorzitter, mag ja. ik één procesvoorstel doen? Ja. Want ik denk dat dit juist de kern... van de vraag is, dus hm. misschien dat... Ja, dat klinkt misschien een beetje lullig dan, maar dat er ambtelijke bijstand bij zou kunnen komen. Want ik wil dit dit, dit, dit is hetgene waar het om gaat. Ja? Nou, meneer Kramer, ik vind het helemaal niet lullig klinken. Nee, dat meen ik oprecht, want het is zo complex in mm -hmm. termen van hoe het aan elkaar verbonden is. Het enige wat essentieel is in het hele verhaal, ook voorliggende vraag, is dat. Uh, wat ik net aangaf aan uh, de heren. Uh, ...die we hier nauw bij betrokken zijn bij dit onderwerp... ...hier zie je dus, naar mijn opvatting, het spanningsveld tussen politiek en wetgeving. We hebben een aantal onderbouwingen nodig... ...ook als politiek, dus als college, maar ook als raad... ...waarvan je zegt, die zijn ook voor de wetgevende macht, zijn ze valide. En daar schort het steeds aan, wij kunnen dingen niet goed onderbouwen... Daarom worden we steeds teruggefloten. Meneer Demmers. Ja, kijk, het punt ligt eigenlijk in die uitspraak van de Raad van State. En er komt het woord ontwerpbestemmingsplan van absoluut hiervoor. Het is gewoon een motiveringseis waar iets aan ontbreekt. Door onze rommelige, of in ieder geval door het college... wat het rommelige benadering in het verleden is er een verzwaarde motiveringseis. En daar kunnen we dan, kon het college dan niet aan voldoen. En uh, dat heeft met de vooronderwerp bestemmingsplan niets van doen. He, u moet ook niet zeggen dat dit nou een politieke zaak is. Het is gewoon een bestemmingsplan. Dat is vastgesteld. Er is niks politieks aan. En, als u de, en elke, elke belanghebbende, elke burger, die mag een wijziging aanvragen in een bestemmingsplan. Iedereen mag dat doen. Niks mis mee... Alleen het lukt niet altijd, of het kan niet altijd, of het kan niet door. Maar vragen staat vrij, altijd. En dan gaat het erom of wij kunnen zeggen, in dit geval wordt het nu de raad. Of het bouwen van die woning op dat stuk, of dat goede ruimtelijke ordening is. En wij vinden dat dat geen goede ruimtelijke ordening is. Punt. En daar heb je heel veel argumenten voor. Dus het is niet een verknoping van politiek en wet. Vind ik. Dank u wel. Rachele, ik u had het woord. Ja. Ik ben het overigens wel met meneer Kramer eens... dat uh, een deel van mijn uh, kennis heeft te maken met de brieven die ik heb gelezen. Een deel van mijn kennis... Uh, en inzicht heeft natuurlijk ook te maken met uh, de gesprekken die ik heb gehad met behandelend ambtenaren. Dus in die zin denk ik dat, uh, maar gezien de tijd die er staat uh, uh, richting rechtbank in Haarlem, vind ik het wel een sympathiek voorstel, maar ik vraag me af in hoeverre dat dan haalbaar is in de tijd. Dat heb ik geen idee. ...voorzitter, zou ik de, de, de wethouder mogen helpen met de uitspraak van de Raad van State... ...waarin naar onze mening duidelijk staat dat er geen nieuw bestemmingsplan moet worden vastgesteld? Maar dat is... Uh... Kijk, weten we, het dilemma is een beetje dat er twee procedures door elkaar lopen. De rechtbank richt zich op de weigering van de bouwvergunning. Dat is iets anders... Inhoudelijk zitten natuurlijk aan het van elkaar verknoopt... maar de kunst is om het proces zorgvuldig en rechtvaardig te laten verlopen. Dus de uitspraak van de Raad van State... slaat op de bestemmingsplanprocedure. Nou, voorzitter, en als ik daarop mag inhaken... juist het feit dat u een reactie gaat sturen op dit verzoek... waarin staat dat er een nieuw bestemmingsplan wordt voorbereid... denk ik dat we dan de plank misslaan. Dat zou kunnen, maar volgens mij is dat de motivering, want eigenlijk staat in de brief, zoals ik hem lees, maar daar kun je over van reden twisten, staat in de brief dat de raad, zolang het andere traject nog loopt, op dit punt geen ander besluit gaat nemen. Dat is de vraag over de bouwvergunning. En natuurlijk kun je dan schrappen in de motivering en dergelijke. Maar dat is wat speelt bij de rechtbank. En hier staat in de brief dat de raad zegt... ...die weigering is terecht, want dat gaat over de bouwvergunning. Want dat is de procedure die speelt. Ik probeer u maar even te helpen. Want het is hartstikke ingewikkeld, daar heeft mevrouw Tjellik gelijk in. En uh, het is natuurlijk altijd... ...aardig om een uitspraak... ...van een rechterlijke macht te interpreteren... ...maar uiteindelijk is de rechter... ...die dat uh, weer doet bij een volgend besluit. En toetst of dat redelijk is. Dus dan zul je toch... ...op deskundigen een beetje moeten laten varen. Maar hier in essentie gaat het om de bouwvergunning. Nou, voorzitter, daar hebben we toch juristen voor. Ja. En juist als je nu het raadsvoorstel leest waarin staat dat de Raad van State zich feitelijk dat het college zich verplicht had bewust ontwerp bestemmingsplan van de Raad aan te bieden. Ja. Dat daar zienswijzen konden worden ingediend. Ja. En dan staat er uh, verder, want een opdracht van de Raad van State wordt door het college binnenkort een ontwerp in opdracht van de Raad van ja. State wordt door het college binnenkort een ontwerpbestemmingsplan ter visie gelegd. Ja. Nou, nu kijk ik. ...gewoon zeg maar, met mijn logisch verstand wat de wethouder ook doet... ...gewoon naar het besluit zeg maar, van uh, het uitspraak van de, van de Raad van Staten... ...daar staat dus niet die opdracht. Uh, maar die vraag is hier niet aan de orde? Ja, maar waarom staat het dan wel in het raadsvoorstel? Staat het wel in de reactie uh, richting uh, de rechtbank op dit verzoek? Dan... Klopt, de, tenminste, dan is het geen zorgvuldig uh, uh, besluit wat voor ligt, wat voor ligt. Uh, nogmaals, je kunt over de motivering van dat besluit kun je nog uh, van gedachten wisselen en verschillend overdenken. Maar de essentie van het voorstel wat hier ligt, en dat is ook wat geadviseerd wordt, uh, dat, want dat is de kernvraag bij de procedure bij de rechtbank. En als, als we daarover van mening verschillen, dan verschillen we echt, denk ik, fundamenteel van mening. ...de procedure bij de rechtbank richt zich op de bouwvergunning. En de essentie van dit besluit beoogt te zeggen... ...die weigering zullen we handhaven. Dat zijn even mijn woorden. En daarnaast loopt de andere procedure... ...die staat er los van, want dan is de raad nog niet aan zet... ...dat is een verantwoordelijkheid van het bestuursorgaan college... ...en die komt bij u, maar op een later moment... Is, is dat voor iedereen duidelijk? Nee, totaal niet, voorzitter. Totaal niet. En, en, en, en ik, ik, ik begin er in plaats van meer, begin ik er steeds minder van te begrijpen. Naar, uh, naar gelang uh, de uitleg van het college volgt. Uh, de Raad van State, de heer Kramer heeft net heel, ook heel helder gezegd: de Raad van State heeft niet opgedragen die ontwerpstemmers te maken. Dus dan kunnen wij dat ook niet schrijven. Uh, daarmee geef je voetbal.